Het weer, bijna overal droog en opklaringen. Het vriest in het hele land. Het is tussen de min 9 en min 2. Het KNMI waarschuwt dat het lokaal glad kan zijn. Overdag steeds meer zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Code, Hartelijk welkom bij Dit is de Nacht. Ja, mocht u net inschakelen na drie uur op deze dinsdag 31 januari. denkt u, normaal heette dit programma, heette dit voorheen toch de Nacht op één? Dat klopt. Sinds deze nacht heeft het programma een andere titel. Dat is Dit is de Nacht. En dat staat nu gelijk aan de andere Radio 1-EO-programma's. Zoals Dit is de Dag en Dit is de Zondag. Zo is het uh, trio compleet. We praten in uh, deze nacht over uh, het onderwerp Breaking the News. Dit is naar aanleiding van een. Uh, theatervoorstelling. En in Breaking the News wordt zeg maar, de tv-wereld blootgelegd. De, achter, uh, achter de, ja, achter de, de achterdeurtjes, de afspraken die gemaakt worden, de waarheid die gemanipuleerd wordt. Daar uh, spreken we over. En uh, ja, de vraag ook aan u is, wat vond u bijvoorbeeld een hype? Wat heeft u meegekregen onlangs? Uh, lang geleden, of misschien bent u zelf onderdeel geweest van een hype. U kunt erover meepraten via 0800-1121. Allereerst heb ik aan de telefoon Valentijn. nacht. Dag, je hebt gesprek met vadendeels in Amsterdam. Nou, de mooiste hype heb ik eigenlijk natuurlijk net gehoord. bij die mevrouw uh, over haar naalden. Ja, dat was het vorige verhaal van de bes besmette naalden. Ja, maar goed. Ik denk dat um, dat het natuurlijk echt een, een karnaar is. en dat deze mevrouw uh, waarschijnlijk toch leidt aan, aan de ziekte schizofrenie, ja. omdat dit natuurlijk zo'n totale kletskoek is. Nou, we zijn gewoon 100% steriel. Uh -huh. En dat hele verhaal wat ze ook vertelt, dat, dat er een, een gymzaal ergens bij haar, een dorp verderop vol met uh, overleden personen zou zijn. Uh -huh. Uh -huh. En zo, uh, kijk, dat, dat, dat klopte helemaal niet. Nee, ik geloof altijd in de, in de goedheid van de mens, Valentijn. En ik, ik, je hebt volgens mij duidelijk kunnen horen dat ik het een heel bizar verhaal vind. En dat ik ook niet... Ja, en, en, en dat, is nou, dat is nou precies het, het probleem van mensen die, die uh, lijden aan, aan, aan de ziekte schizofrenie. Ja. Dat ze, uh, en, en overigens, ze deed het heel goed mm -hmm. uh, dat mensen die, die lijden aan de die ziekte schizofrenie uh, inderdaad hele bizarre verhalen uh, kunnen vertellen. Ja en het ook, zoals deze mevrouw dat ook deed... op een zo ontzettend geloofwaardige, overtuigende manier... Dat het echt lijkt. Dat, ja, het, dat ja. jij en ik denken van, ja, dat is echt gebeurd. Ja, ja. En, en weet je hoe dat komt? Nou. Omdat die persoon die lijdt aan die ziekteschizofrenie... Uh, die banen die wan, die heeft... Mm -hmm. en dus ook daar zelf in gelooft. Oprecht, echt oprecht in geloof. Ja. En, en niet anders beseft en, en weet in, in haar of zijn denken dat het echt zo is. Nee, nou ja, en, ik... daardoor, en daardoor dat verhaal ook zo overtuigend kan vertellen. Ja, ja. Nou, ik vind het goed dat je er even over belt, Van Antijn. Het is interessant. Ik zat ook altijd te denken... Ja, hoe kan dat nou als er een gym zal vol met, met doden... een heel luguber verhaal natuurlijk, als dat er eens plaats heeft gevonden... Ja, dan... dan hadden wij dat toch ook op het nieuws gezien. Ja, precies, ja. Ja. En, en, en dan, dan hadden we. Dan, dan, en uh, mijn, mijn hemel, een gymzaal vol uh, overleden mensen. Uh, in, in een dorp ergens in de provincie van Nederland. Ja, hele slechte film. Nou, kom, kom op, ja. zeg. Dat, dat, dat, dan hadden alle actualiteiten, rubrieken. Uh, en weet ik veel, alle kranten daarover volgestaan. Dan hadden we misschien maar, e echt een hype gehad. In, of? Maar, maar het, weet, weet je wat nou het, eigenlijk het nare is van, van die uh, ziekte, schizofrenie is dat die persoon het ook zelf in zijn of haar beleving ook echt oprecht uh, gelooft. Ja, ja. En, en hoe je ook op, op zo'n persoon zou proberen uh, verstandig in te praten... Mm -hmm. voor, voor zo'n persoon is dan ook juist dat weer het bewijs dat er sprake is van een complot. Ja, ja, ja, ja. En, snap je? En, en daarom is, is die schizofrenie. Uh, eigenlijk ook weer zo'n ontzettend gemene, smerige hersenziekte. Mm -hmm. ja, je, kunt het, je kunt het, de, de persoon die dat heeft eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Nee. Het, het, is, het is niet uh, de persoon die het met opzet. Nee. Het is een, een soort kortsluiting in de hersenen. Ja. En, ja, daar kun je pilletjes antipsychotica tegen nemen. Maar ja... Die hebben weer als bijeffect dat je depressief van wordt. Dus ja. de schizofreen, neemt die pilletjes liever niet. Nee. Nou, in ieder geval uh, vond ik het goed dat je even belde om dit recht te zetten, Valentijn. Maar goed, het is ook een hype, hè? Ja, een, een, een hele kleine was het dan. En die is gelukkig uh, snel uh, gestopt, nu toch? Nou, nee, of... maar ik, ik, ik, ik vind ook dat we dus voor dit soort mensen... Uh, heel veel respect moeten hebben en we toch ondanks hun, hun banen en, en hun betrekkingsideeën, Tuurlijk, ja, ja. Uh, we moeten, ze moeten proberen te helpen weer terug te laten keren in, in de werkelijkheid precies, en de precies. realiteit. Dat is respect voor je medemens. Precies. Nee, maar ik bedoelde mee te zeggen dat ik het fijn vind dat je even belde om, hè, om dit even te delen. Ik uh, dank je ook wel heel hartelijk dat ik die ruimte voor je kreeg. Ja, heel graag en ik genoem. wens je nog en alle allerluisers fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dank je wel, Valentijn. Doei, doei Timo, goeie nacht. Ja, goede nacht Herbert met Timo. Jij zit dus mee te luisteren over de hypes. Klopt. De voorstelling Breaking the News, zou jij er naartoe gaan? Ja, als ik het geld had en de gelegenheid had, zou ik het zeker doen, want het is helemaal core met mijn mode. Ja, want wat spreek je erin aan? Nou, ik merk gewoon dat het me heel erg aan het denken zet. Ik heb er altijd al over nagedacht, maar nu uh, gaat het echt in de overdrijf. En waarom dan? Bij, bij, kan je een voorbeeld noemen waarvan jij, de, waarvan jij uh, hebt meegekregen... dat je denkt, ja, dit is ontzettende hype, niet normaal? Uh, nou, mag ik eerst een, een, een punt van orde brengen? Uh, je zegt de, de titel van het programma is veranderd. Mm -hmm. Maar houdt dat het ook in dat je e-mailadres veranderd is? Nee dat hoor, was altijd een nacht je, mag, je mag altijd nog steeds mailen naar nacht.to.nl, daar is niets ah, okay. aan veranderd. Nou, dat is goed. Fijn dat je het even noemt. Nee, maar, maar waar, het me, waar, het me, waar het me aan wat me deed denken van, wat is een hype nou eigenlijk? En ik zit te denken van, is er nou een, een, een definitie van? Kan je daar een definitie van geven? En toen ik erover na te denken, toen denk ik eigenlijk van, uh, ik heb het ook opgeschreven, want anders vergeet je dat natuurlijk heel makkelijk. Ja. Uh, maar ik, ik heb het idee dat een hype is een gebeuren of een gebeurtenis die de illusie schept van relevantie voor je eigen leven. Dus een gebeurtenis dat illusie schept van relevantie voor je eigen leven. Mm -hmm. Nou en als je zeg maar, want jullie, we hebben het voornamelijk eigenlijk tot nu toe gehad over media-hypes. Ja. Dus hypes die op de media zeg maar tot stand komen. Maar ik, ja, ik, ik vind eigenlijk ook dat je maatschappelijke hypes hebt. Dus gewoon hype zeg maar maatschappelijk gezien. Dan kan je een en, voorbeeld noemen? Ja, in dat kader heb ik eigenlijk twee gevonden die ik echt in het springend vind. Ik kan ik er eentje noemen? Uh, nou, bijna de totale dagmedia vind ik eigenlijk wel een hype. Ja, en, en, en dus gewoon de, de keuzes die gemaakt worden? Nou, uh, ik, ik heb eigenlijk het idee, de uh, kijkcijfers regeren, mm -hmm. of de luistercijfers regeren. En eigenlijk heb ik het idee dat dat, zeg maar, zodanig functioneert dat uh, rond, rond, zeg maar... De punten worden gezocht waar, waarbij uh, publieke verontwaardiging kan worden gemobiliseerd... rond een punt dat zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Ja, dus maar, er maar, zegt... maar ik ben het niet mee eens dat je zegt, Timo, dat alle berichten een hype zijn. Want er zijn ook gewoon berichten, bijvoorbeeld op een dag dat er... Uh, nou, laat ik even een heel gek voorbeeld noemen. dat er, uh, nou, Bijvoorbeeld vanavond, dat er uh, de, de storing in Rotterdam, dat, ja? dat is een nieuwsbericht. Ja? Maar vervolgens is dat geen hype wat nog dagen doorgaat en regeert in het nieuws van wat zou er aan de hand zijn, wat zou er gebeurd zijn? Nee, maar in het kader van je hele leven, zeg maar. Als je mm -hmm. kijkt van, je wordt geboren, je gaat dood, daartussen leef je. Mm -hmm. Nou, jouw leven vindt plaats te midden van het leven van andere mensen... en te midden van ander leven op deze planeet. Mm -hmm. Nou, maar we gaan er maar even vooruit gaan dat we aan deze planeet gebonden zijn. Dan is zo'n stroomstoring is zeg maar een, een afwijking in wat je verwacht, wat je gewend bent aan realiteit. Ja. Maar dat, dat veroorzaakt in mijn leven in ieder geval geen soort van hype. Want daar da, da, is het te klein voor. Nee, maar het zet je wel aan het twijfelen over eventueel de, de, de zekerheid van energievoorziening. Mm. Dus dat, is, dat maakt het interessant. als je denkt van nou oh, is mijn elektriciteit ook wel veilig. Ja, maar maar, maar dan, is het, dan is het nog steeds geen hype toch? Want een hype is toch juist als nieuws tijdelijk zo sterk de aandacht krijgt... dat, dat, het, dat het zo groot wordt gemaakt, terwijl het eigenlijk niets voorstelt. Nee, maar, maar voor je eigen leven heeft het toch eigenlijk nauwelijks relevantie. Dus het wordt groter gemaakt dan het eigenlijk is. Klopt. Klopt. Maar ik ben het ik ben er niet mee eens dat je zegt dat ieder bericht... wat overal overdag uh, in de media komt, dat dat dan nee, maar een soort van hype is. Er is, een soort streven, er is een soort streven naar hypes... omdat dat de meeste kijkcijfers trekt. Mm -hmm. Dus ze proberen het meest interessante nieuws... het meest in het springende nieuws... het meest schokkende dat wordt geselecteerd, nieuws, zeg maar, ja. wordt naar voren gehaald. Ja. Nou, En dat vertekent toch wel zeg maar, het beeld wat je hebt van uh, hoe je zeg maar, je gedrag in de, in de realiteit, dus gewoon zoals je dagelijks handelt, mm -hmm. op je werk en met vrienden en met familie, mm -hmm. hoe je dat zo goed mogelijk vorm zou kunnen ja. geven. Ja, En ook meningen vormt, want je vormt ook weer meningen op basis van wat je ziet en wat ja, je leest. Precies, ja, precies. Ja. Dus de agenda wordt dan eigenlijk bepaald door zeg maar, de excessen, dat eigenlijk zeg maar, de dagelijkse routine en de verbetering daarvan... dat dat veel relevanter is voor je eigen leven. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ik, ja, ik, ik, ik voel met je mee op dit punt. Okay. En, en, wat, en wat, twee... is nou voor, wat is nou voor jou... en een, een, een, een, dat ben ik wel even benieuwd, dan wil ik gewoon een persoonlijk voorbeeld horen. Wat is nou een nieuwtje waarvan jij hebt gezegd de afgelopen dag... of misschien recent van ah, dit, dit, dit, dit, dit, dit voegt niks toe, dit, dit gaat nergens over? Nou, dan, dan heb ik het toch. Dan is het toch een nieuwtje wat er wat langer meeloopt. En dat is? Uh, uh, ja, het is zeg maar. Vroeger uh, was geldlenen was zeg maar verboden op, op basis van de religie. Dus de christenen, de Joden, alle grote godsdiensten... zeg maar bestaat er een soort taboe op het lenen van geld omdat je daarmee zeg maar een soort van hypotheek op je toekomst mm -hmm. legt. Mm -hmm. Want je, je gaat ervan uit dat je het geld terug kan verdienen later. En tegenwoordig het liefst door anderen voor je te laten werken, mm -hmm. maar dat is natuurlijk nooit helemaal zeker want er kan van alles gebeuren. En, dat nou, het, en, ja. en, en zeg maar het, het, uh, het, het, het gewoon sparen voor iets en dan langzaam het opbouwen, zeg maar in meer en meer in de richting van een familiebedrijf, als het ware. Zoals dat vroeger ging, gewoon van vakman naar vakman met metgezel, naar et cetera. Dat gedeelte hebben we niet meer. Om ook iets achter te laten voor de wereld. En dat is wel een hype die wel heel lang duurt, volgens mij. Ik heb, het, ik heb er iets over in een boek gelezen van een, van een professor. Een, een, een geschiedenisprofessor. Dat boek heet The Essence of Money. En daarin staat dat eigenlijk uh, in, het, in het paragraafje sharks, dat betekent woekeraars, mm -hmm. geldwoekeraars. En daarin staat beschreven dat eigenlijk zeg maar, uh, pas in rond 1200, zeg maar, in Italië, dat, dat het uh, religieuze taboe op het uh, lenen van geld eigenlijk pas doorbroken is. Door een, zeg maar, een juridische constructie. Ja, dus vanaf dat moment toen was het, was het weer mogelijk om ook voor uh, gelovigen geld te te gaan lenen voor in de, in de ja, toekomst. interconfessioneel eigenlijk, maar inderdaad, ja. En, en vanaf toen, zeg maar, ja, dan, dan, dan krijg je dat soort dingen... als wat tegenwoordig met het effect uh, wordt aangemerkt. Ja. Maar, maar dat, dat, dat is dus nog steeds voor jouw gevoel, dat vind jij... Uh, dat is een hype, uh, nog yeah. steeds, ja, maatschappelijk gezien. En, en uh, op een gegeven moment uh, moeten we daaruit ontwaken. En, we en, maar dat, de... dat, dat is een hype, maatschappelijk gezien, Tima, omdat, omdat het daar steeds over gaat. Het gaat steeds over geld, het gaat over koersen, bedoel je? Nee, het gaat over, uh, zeg maar, de, de, dat je de toekomst denkt in je macht te hebben. Ja, okay. En op basis daarvan, zeg maar, je geld leent. Dus, dus het eigenlijk... wordt gespeculeerd over iets waarvan we niet zeker weten of we het krijgen ja, en meemaken. Ja, precies, weemaken. en dat wordt steeds verder geperfectioneerd op steeds smallere marges, cetera, Zodat iedereen denkt binnen zijn eigen leven nog een wereldimperium op te kunnen bouwen. En dat lukt ook wel. Alleen op een gegeven moment kan dat kaarthuis ja. natuurlijk ook in elkaar vallen. Ja. Dank voor dit voorbeeld, Timo. Ja, graag gedaan. En ik wens je een goede nacht nog. Jij ook, Herbert. We gaan doorpraten over dit onderwerp. Wat vond u een hype? Of uh, wanneer heeft u een bericht gezien waarvan u dacht... nou, hier kloppen de feiten niet helemaal van. De cijfers die zijn niet helemaal goed. Of hier is sprake van manipulatie. Beeld u 0800-1121. <tied> Take it easy in Dit is de Nacht van de Eagles uit 1972. We praten vannacht over de theatervoorstelling Breaking the News, uitgevoerd door de groep Orkater. En in deze theatervoorstelling wordt onder andere de wereld van de, de televisie blootgelegd. De bondjes die gesloten worden, afspraken over de, de waarheid. Daar wordt gemanipuleerd. De ene hype volgt de ander op. En ik praat erover door met Michiel. nacht. Ja, nacht. Of Zou ik zeggen, goeiemorgen. Nou, vanaf vier uur zeg ik altijd goedemorgen. Alles goed joh. Ja? Nee, maar denk dat ik had een hele rare hype. Vind. Kijk, mensen praten allemaal over bezuinigingen, bezuinigingen. Maar we zijn in godsnaam mee bezig met dit land. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik, ik bedoel. Als ik jou zo hoor, bezuinigingen. Ja, maar het is alleen maar bezuiniging, bezuiniging. Overal wordt er bezuinigd. Mm -hmm. En uh, alles wordt maar duurder. Mm -hmm. Maar je inkomsten gaat naar beneden. In principe. Mm -hmm. Want uh, ziekenvondsgoed, dat wordt ook weer duurder hè. In het nieuwe jaar, hè, dat betaal je nou per maand uh, 115, 120 euro voor. Hè. En dan gaat je zorgtoeslag gaat weer omlaag. En je huur gaat weer omhoog, maar je inkomsten gaat ook omlaag. Nou, dat vind dat, ja, dat ik allemaal een beetje absurd, hè. Ja, maar, maar, bedoel, maar uh, wat, wat, wat steekt jou hier aan aan deze, deze berichtgeving over de bezuinigingen? Is het uh, het feit dat het er continu over gaat, of mis je de andere kant van het verhaal? Nou, wat ik het sowieso raarste vind. Uh, kijk, ik heb helemaal niks tegen het helpen van andere landen. Dat vind ik juist wel goed dat ze dat doen. Maar het is natuurlijk wel een grens aan. Hè? Kijk, je kunt wel iedere keer een kwart miljard in Griekenland steken. Maar ook je eigen burgers in, in ons eigen landje. die hebben ook een beetje steun nodig van de overheid. Mm -hmm. Kijk, er, er zijn genoeg gezinnen in Nederland. die onder het bijstandsniveau zitten. Ja, en die bijvoorbeeld vier kinderen hebben. Nou, dat de moeder niet aan het werk kan komen. omdat, omdat een arbeidsbureau te hoge eisen stelt. in die functie. Nou. En daar moeten ze eens naar gaan kijken. Ja, maar, maar, Kijk. maar, maar Michiel, je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. want okay. je, je, je zegt van je, je, de bezuinigingen, daar gaat het veel over. Ja. Wat je net allemaal aangeeft. Uh -huh. de pensioenen, de verzekeringen. Ja, um, dat klopt. Da, daar gaat het veel over, maar wat, wat steekt jou dan daaraan? Is het het, het, mis jij dan net die andere kant van, van, het, van het verhaal? Nou, want je, waar het mij op aanspreekt is. van uh, ja, Hoe gaat het met mijn pensioen worden? <laughs> ja. ja. Dus daar wordt over gepraat. Dat is veel in de media. Dat kan je dan misschien als een hype ja. uh, beschouwen, maar jij wil dan vervolgens ook weten van ja, maar hoe, hoe staat het er dan voor? Uh, hoe ja, het hoe het dan... staat alles ervoor? Hè? Ja. Want, dus je... Ik bedoel, het is toch een hele serieuze discussie. Zeker. Want je praat toch ook, ook over uw toekomst als u uh, op uw oude dag in de weeraderszender zit met een lekker borreltje. Hè? Ja, als ik het mee mag maken, dan. Uh, je ja, uh, nee, gaat uh, ja. nee, maar bewijzen van natuurlijk. Ja, ja. Maar. Ik praat je over 15 miljoen Nederlanders ja. als er niet meer zijn natuurlijk. Ja. Maar bedoel je daarmee en... te zeggen, Michiel, dat het, dat het niet goed genoeg uitgelegd wordt? Dat het, dat het te, te nou, moeilijk blijft? Ik te... vind het eigenlijk eerlijk gezegd van... Uh, uh, Nederland moet een keuze maken. Niet geld uit gaan geven en dan zeggen in een eigen land van... we gaan hier in Nederland bezuinigen en we geven het geld weg aan het Griekenland. Nee. Of je gaat bezuinigen mm -hmm. of je gaat investeren. Er ja. moet een keuze gemaakt worden. Ja. En, en hoe zie je dat dan, hoe zie je dat dan in een hype? Want, want hoe, hoe komt het dan op jou over? Nou, het komt bij mij over van... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Ik vind die, die politiek wat er nou is... Ik vind het een kleuterklaas. Ja, maar dat, dat is, dan nu geef je mening over de hele politiek. Maar ik bedoel, de hype. Want, hoe komt, want een hype is dat dus dat berichten veelvuldig binnenkomen... via jouw kranten die je leest, die op de deur... Ja, valt, nou ja, hier de radio. Als ik dat zo'n kranten lees, dan komt het wel dreigend over. Ja. En, dat, dat, ja, maar, en ja. dat, dat vind je dan vervelend dat dat op die manier belicht wordt? Of mis je daar ja, iets aan? Ja, maar ja, ik vind het zo ingrijpend dat ik denk van jongens, uh, als wij niet oppassen... dan gaan we zelf nog een keer bang roet. Ja. Dan kunnen we zelf naar de Staatsbank toe gaan ja. en vragen om een plakje brood. Ja. Ja. Spe speelt het gevoel bij jou mee van machteloosheid? Ja, ja, machteloosheid ook wel, ja. Dat je ik denkt, toe, uh... iemand beheert mijn toekomstige spaarcenten en ja... ja. Ik... Ik bedoel iemand die gaat bepalen over jouw pensioen waar jouw voorvaders of uw voorvaders van 1500 andere miljoen Nederlanders... onze voorvaders, waar hun voor gewerkt hebben, die krijgen misschien... Een kwart deel van hun pensioen nou, ah. en dat vind ik, en dat vind ik asociaal. Ja. Dat maar, vind ik gewoon onderschot. Ja, maar, maar, dit is iets wat, wat speelt, hè, uh, Michiel? Dit speelt onder. Dit, dit is belangrijk, dit is belangrijk voor de toekomst van het volk. Ja, je hebt, het, je hebt het er zelf al over. Maar, ja, maar dan is het toch niet meer dan normaal dat de media daar ook al, toch over berichten om jou te informeren ja. over wat het nieuws maar, is. Ik vind wel dat ze daar slechte informatie over verstrekken en. Uh, uh, ze vragen niet aan de burger uh, van, uh, jongens, uh, wat vinden jullie daarvan? Of, hoe zouden jullie dat doen? Of, wat vindt u daarvan? Ik ja. vind dat een hele slechte uitleg ja. wordt gegeven voor dit soort dingen. En, uh, kijk, dus jij vindt eigenlijk dat, dat, dat, dat de burger te weinig aan het woord komt in dit soort zaken? Ja, in dit soort inderdaad, inderdaad. En hetzelfde als toen met de gulden. Er is niet gevraagd aan de Nederlandse burger van, willen jullie een euro? Want als ze dat wel gevraagd hadden, dan, ja, dan had denk ik heel Nederland wel gez, he, gezegd: van. nou. Uh, stop die euro maar in je, he, piep. Ja, ja. en doe mee die gulden maar gewoon. Ja. Kijk, uh, mijn vader heeft altijd gezegd. en die, dit is dan een oude gezegde dan hoor. Sorry dat ik het even zeg dan, maar. Uh, uh, hoe ging het. Uh, wie niet steelt, die niet erft, zal werken tot hij sterft. En uh, ik bedoel dat eigenlijk mee te zeggen van. Zit je in, in een laag inkomen dan zit je op 43% belastingtoeslag. Uh, mm -hmm. En heb je iets hogere inkomen in een keer, dan ga je zo naar 53. Nou, en dat vind ik die stal. Ja. Maar, maar zit daar dan niet vooral de pijn bij jou? Dat, dat, dat die regels zo gemaakt zijn? is dat, ja, ja, over, in, is dat dan uh, niet boven dan waar we het eigenlijk nu over hebben? Over dat het een hype, dat er over hypes, uh, dat we over hypes praten? Laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik, <coughs> ik, ik vind het ook persoonlijk gewoon. ...dat de politiek dat slecht uitlegt aan de burger. Hm. En, en, en daar val ik het nog het meest over. Ja. Maar is het dan de manier waarop ze het uitleggen, is het gewoon te, te moeilijk? Nee, het, het, het is voor mij niet te moeilijk. Ik bedoel, voor mij is het niet te moeilijk... ...maar uh, het gaat erom van meer betrokkenheid met de burger. Ja. Dat de burger, dat er wat meer betrokkenheid komt. De beslissing is al genomen en dan vervolgens wordt het medegedeeld. Ja juist, ja, juist. Inderdaad. En daar val ik dan over, want dan denk ik bij mezelf van, jongens, er is één kaptein op één schip. Oké, okay, nou heb je dus meneer Marguerite, oké, okay, die respecteer ik wel, uh, maar dan heb je ook nog koningin Beatrix. Nee. En uh, twee kapiteins op één schip, dat kan niet. Nee. Ik, ik vond het goed om even zo met je te spreken. Uh, vind je het ja, fijn dankjewel. dat je dit zo even kon delen, Michiel? Dan is het ja. toch, nu is het toch, heb ik een soort van... Uh, als, ook, als, medium, als, even als, even als medium even. heb ik toch jou nu de ruimte gegeven om dit te delen, toch? Ja. Helpt dat mag dan, ik dan ik bij? Even ja, even. ja, ja. Uh, zou u... Uh, ja, dat klinkt misschien gek op, maar zou u één lievelingsnummer voor mij kunnen draaien op de radio? Ik doe eigenlijk niet aan verzoekplaten. Dat doe ik pas om, oh. tien, om tien over vijf. Als u dan nog wakker bent, oh. dan kunt u bellen. Nou ja, zou u dan misschien om tien over vijf, razen kunnen draaien? Als u dan belt en uh, ik heb u aan de lijn, dan uh, ja? wie weet gaat het dan lukken. Oké, okay, bedankt. Maar ik kan niks beloven, Michiel. Oké, okay, bedankt, jongen. Goeienacht. Goeienacht, hoi. Hey. Ik ga naar uh, meneer Theems. Bent u daar nog, meneer Theems? Hallo, meneer Theems. Ik hoor luid en duidelijk een telefoonverbinding. Ja, dat ben ik misschien. Ja. Dat is dan mevrouw van Bokhoven. Mevrouw van Bokhoven. Ja, dat is heel wat anders. Dat, inderdaad, ja, vandaar dat we ja. ook niet reageerden Ik heb u ook niet gesproken van tevoren. Dus dat nee. vind ik heel interessant en wonderbaarlijk dat u aan de telefoon hangt. Dat klopt. Ja, zo kom ik af en toe eens even naar binnen bij mensen. Ja, maar wees welkom, mevrouw van Bokhoven. Nou, weet u, waar ik me al jaren aan erger... aan de iedere keer terugkomende hype... dat hier uh, mensen uit het buitenland gehaald moeten worden om hier te werken. En ik weet gewoon, dat is niet zo... En iedere keer krijgen de werkgevers weer voor elkaar om in de krant te komen en in de kranten en wat dan ook. Eh, om te zeggen van ja, wij hebben mensen nodig. Maar dat is helemaal niet waar. Dus, dus, dus u bedoelt mij te zeggen, er worden mensen naar Nederland gehaald om te komen werken. Om te komen werken. Dat wordt, in, dat wordt in de media gebracht als bericht, als nieuws. Ja? Maar vervolgens zegt u eigenlijk, er zijn genoeg mensen die dat werk kunnen doen in Nederland. En willen doen, want mm -hmm. dat, dat is wat er ook steeds gezegd wordt, ze willen niets en dat is niet waar. Ik ken zo vreselijk veel mensen die thuis zitten en willen werken en alles willen doen. En niet, en niet dat er dan een artikel in de krant komt, ze willen alleen maar in de buurt werken. Nee, ik ken mensen die, die heel ver werken soms mm -hmm. en, en, dat, en dat graag doen. En waar, waarom komen die mensen niet aan het werk dan, mevrouw Van Bokk denkt u? Ja, vraag het me. Ik, ik, daar ben ik al jaren over bezig. Mijn partner, mm -hmm. die, is, uh, die, die, die, die zit in de Ja. Een, een hele goede vakman. Een echt een hele goede vakman. En dat, dat, niet omdat ik dat zeg, want ik heb helemaal geen verstand van techniek. Maar ik weet dat gewoon. Hij is jaren bij maar altijd als uitzendkracht... Mm -hmm. Ze nemen niemand meer aan, maar dat is al jaren zo, dat is niet sinds kort, maar dat is al jaren zo. Mm -hmm. En de jongens die, die op het ogenblik van school afkomen, die kregen niet eens een stageadres. Terwijl de Polen, en niet alleen de Polen, massaal naar Nederland gehaald worden, uitgebuit worden... ...en daardoor een hele grote verstoring geven in de Nederlandse samenleving. Ja. Want die mensen zijn niet nodig... Wij, wij, wij moeten hier op één vierkante kilometer met z'n vijven leven. Als we daar nou op de Polen terug gaan... die, hebben, die, die hoeven alleen maar met z'n eentje op die, op, die, op die vierkante meter leven. Nee. Ik, ik weet niet precies de, de, de, de oorzaak hiervan... Maar, maar, maar, maar, maar iets in mij zegt dat het wel te maken heeft met, met geld, met financiën. Dus dat, ja, dat, inderdaad. Dat de mensen die van buiten afkomen, het, wie het dan of wat het dan ook zijn... uit welk land zou komen, dat die voor minder uh, het werk kunnen en willen doen. Maar het is natuurlijk stom, want die mensen die dat werk dan niet doen, die hier leven... Mm -hmm. en die hier soms een huis hebben of dergelijke... Mm -hmm. ja, die, die redden het niet en die gaan de bijstand in. Ja, ja. En dat ook zijn hele goede vakmensen, ja, hoor. En dat kost vervolgens ook wel geld. Dat kost klauwen met geld. Ja. En, en, maar ja, ik ben maar een eenvoudige dochter van de bakker van de hoek, zeg ik altijd. Mm -hmm. En daar heb ik leren rekenen. Maar ja, daar... Daar hebben ze daar nog nooit van gehoord, van rekening. Maar en, en, en dan nog heel eventjes samenvattend. U ergert zich dan aan de, de berichtgeving over. Ja. En, en, kunt u dan een voorbeeld noemen van wanneer heeft u dat dan gelezen, bijvoorbeeld? Oh, dat, is, dat, komt, dat komt om de zoveel tijd komt dat, komt dat terug in de krant. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb dozen vol met knipsels. Oh, maar... u knipt het ook uit. Ja, ik ben er ook heel erg mee bezig. Ja. Want op het ogenblik, uh, speelt dat uh, in, de, in de Kamer. Ja. En uh, ja krijgen ze dan allemaal weer een... Uh, nou ja, het is geen brief meer, het is een rapport. Mm -hmm. En misschien stuur ik dat ook vandaag... nog morgen wel eens een keertje naar de, naar de, ja, de radio de omroepverenigingen. En misschien komt dat dan ook eens een keertje bij u. Maar het is een, het is een ramp dat op het heel veel mensen hierheen gehaald worden. En niet alleen hier... In heel Europa. Het is een gesjouw heen en weer tussen werk. En of de mensen er nou allemaal gelukkiger van worden, dat weet ik niet. Nou. Uw ervaring is dus de mensen om u heen, uh, die willen graag werken. Maar ja. dat kan vervolgens niet omdat er andere mensen dat werk al innemen. Dat omdat, is, dat ze, is... omdat ze dat... Heeft gisteren in het Algemeen Dagblad heeft een heel groot artikel gestaan... van de mensen die zelf zeggen, die aan het woord ge ge ge ge gebracht zijn... die zelf zeggen... Kijk, in Rotterdam is er op het ogenblik een, een nieuwe uh, wethouder. En die zegt, al die mensen die nou op het ogenblik in de bijstand zitten, die moeten in de kassen. Hm. Nou, dat, dat, dat gebeurt gewoon helemaal niet. Het gebeurt gewoon helemaal niet. Dat is al jaren, wordt het gezegd. Ja. En dat terugkomen van, die, van, die, van dat bedrijfsleven, want die regeert Nederland, dat is niet uh, Rutte hoor. Nee, het bedrijfsleven. Die regeert Nederland. En, en daardoor wordt het een puinhoop. Want ja. die willen alleen maar goed, goedkoop uit zijn. Ja. Maar, en, mag, mag, mag... En, maar het erge vind ik... dat ik van de week een artikel las... dat uh, uh, jongelui... die van het VMU komen komen bijvoorbeeld de meestal ingegaan zijn... dat die geen stageadressen kunnen krijgen en mm -hmm. geen werk. Ja. En dat vind ik ja. tragisch. Ja, ja, precies. Dat heeft u net gezegd. Nou, daar ben ik nog wel heel, heel benieuwd... want we hebben natuurlijk een beetje over manipulatie en over hype. U vertelt nu net dat u veel van die berichten leest... dat er mensen van buiten afkomen om bepaald werk te doen. Ja. Um, u, u heeft dus van de week... dat vind ik allemaal leuk om te horen in deze uitzending... heeft u dus een bericht gelezen waar dus echte mensen aan het woord kwamen... die werk zoeken. is gisteren gebeurd in nou, het algemeen dan ja. dat nou, Ja. ja. Dus gelukkig, gelukkig dat, de, de, dat het een beetje de aandacht krijgt. Maar het zijn over het algemeen... Het bedrijf is al jaren, vanaf 1998 heb ik het bijgehouden. Ja. Nou, Iedere keer kunnen we geen goede mensen krijgen. Maar het is natuurlijk ook zo dat de goede mensen hier in Nederland niet opgeleid worden. Ja. En dat vind ik erg, want dat is een kwestie van toekomst voor onze eigen jongeren. Ja. Mevrouw Van Bokhoven, ik wil u bedanken voor uw telefoontje. En, no. uh, het, ja, het is helder en ik, ik vind het leuk om te horen even in deze uitzending... als we het toch over hypes hebben manipulatie... dat u ook een bericht gelezen heeft van u denkt... Ja, ja. ja ik, blijf, ik blijf stoken. Wat zegt u? Ik zeg ik blijf stoken. Ja, dat moet u ook, ja, moet u ook gewoon blijven Just doen. Zeker. Dat zie je natuurlijk ook. Fijn. Ik wens u een uh, goede nacht nog. Zelfde. Dag. U kunt meepraten over het onderwerp Breaking the News. We hebben het vannacht over manipulatie, over hypes. Misschien werkt u in een bepaalde beroepsgroep... die uh, ooit in het nieuws is genoemd... Waarvan, waarover bericht werd waarvan u zei van ja, er worden feiten onjuist vermeld... of er worden verkeerde berichten in de media eh, geslingerd... er worden verkeerde mensen geciteerd. Wilt u bijvoorbeeld iets rechtzetten, belt u 0800 1121. The chains, love, oh, the chains Talking about the chains, oh love, can't take us away Storms are brewing in your heart, I don't wanna waste it Better to have tried it all, at least we got to taste it Locked up in the chains Daar Radio 1, het programma Dit is de Nacht. Je de Ryan Adams en The Chains of Love. We praten vannacht over uh, uh, hypes, manipulatie van het nieuws. En aan de telefoon heb ik uh, meneer Koek. Goedenacht. Goedenacht, Herbert, met Koek en Amsterdam. Ik wil even reageren op de berichtgeving... dat jongeren vinden dat oude profiteurs zijn. Omdat het in de wordt gezegd dat de jongeren van nu werken voor mijn pensioen. Maar dat klopt niet, want iedereen die in Nederland woont... En legaal is, en er ingeschreven staat: die van het belastinggeld dat je betaalt, wordt dus gereserveerd voor zoals het noemde de ouderdagsvoorziening. Dat wil zeggen, sociale verzekeringsbank. En daarnaast, als je bijvoorbeeld bij be een be be bepaalde bedrijf werkt, of je hebt een bepaald beroep, er wordt ook een pensioen opgebouwd, voor het AWP, of hoe die al die mij mogen heten. Mm -hmm. Dus in deze klopt, klopt het niet wat te vertellen. En het punt is: ik ben begonnen op mijn veertiende met werken, terwijl de jongelui van nu, die studeren door tot in de dertigste, vijfendertigste, en dan hebben ze meestal opgegeven en En is ook, die jongelui die nu studeert, daar betalen ook of Wel in punt. daar wordt niet over gepraat. Nee. Ah, ik vind dat het wel erg chargeert hoor, met 30, 35 wat mensen nog doorstuderen. Ik ken er weinig in mijn omgeving. Ik heb zelf ook familie. Die zijn 48, die studeren nog steeds. Ja, oké, okay, maar dat, dat zijn er niet heel veel toch? Nou ja, maar het gaat, het gaat om de aantallen. Maar het gaat om het feit dat hem toch dingen vertelt in de media die het juist zijn. En eigenlijk daardoor ontstaat ook een soort minachting van jongelaren tegenover ouderen. Dat mensen zien gezien worden als profiteurs, mensen die stuur zijn. Mensen die al ziek zijn, pillen stikken, de zorg gebruiken. Mm het -hmm. zijn allemaal dingen waarmee ouderen een beetje wordt afgesteld als profiteurs. of mensen die niets doen, niks ja. bijdragen. Ja. Dus, dus vooral dan de berichtgeving, dus dat, dat uh, er wordt gezegd dus dat de jongeren uh, voor de ouderen moeten. moeten Werken, voor de oude dag ja, voorzien. Komt, als, als ik al lees in de, in de TV, gezien dat een programma komt over pensioen, ja. dan kijk ik tegelijkertijd niet, want ik weet al, dan gaat ze dus meteen jonge al vertellen over die ouderen zetten gelijk de TV af. Dus het eigenlijk al mijn hele avond verpest, als al zo beginnen. Ja. Over die maar, maar er zit natuurlijk toch nog wel een, een kleine kern van waarheid in dat, dat het gewoon natuurlijk ook een feit is dat er gewoon geld wat, wat, wat jongeren nu uh, uh, opzij leggen met het werken, dat dat ook weer later uh, verdeeld moet worden. Nou, het punt is uh, maar kijk, is het, is, voor u de, is het voor u de toon die dan. Uh, of, of, of de, de, de, ja, de toon zoals het bericht gebracht wordt? Nou, onder andere de toon al. Dat, dat, uh, dat is al. Uh, dat staat al tegen het bovenhand punt is. Uh, we hebben een soort solidariteit. Ik heb zelf geen kinderen. maar ik betaal ook wel kinderbijstand. Ik vind dus, zo, kijk, als men dus niet voor mij wil betalen. dan denk ik bij mezelf, goed, ik betaal het niet voor jullie. Mm -hmm. kijk, dat is de logische consequentie. Ja. Als ze niet voor mij willen bijdragen. waarom zouden we voor jullie ook gaan bijdragen? Maar zo werd het dan niet. Nee. Dus, dus als, als er programma's komen over pensioenen, dan haakt u eigenlijk gelijk al af. Dan zegt u, ja, ik Weet ik al bijvoorbeeld, net als of op zaterdag, er was ook debat op twee, ging ja. over pensioen. Ja. Er was ook een soort, een soort ruzie tussen ouderen en jongeren. Als die, die jongeren zeiden dan: ja, die ouderen profiteren van ons, wij werken voor die ouderen, maar dat is die niet helemaal waar. Kijk, ja. men, moet, men moet wel de feiten bij de feiten ook niet allerlei onzin vertellen en mensen gaan afschilderen als die niet deugen. Dat vind ik niet helemaal juist van de media. Ja. En, en, en waar, waar, waar zit dan dat... dat uh, waar, waar denkt u dan dat dat vandaan komt? Dat, dat die keuze gemaakt wordt? Dat, dat daar steeds over bericht wordt? Nou, ik denk dat het interessant is... En er wordt een soort gecreëerd, met andere woorden, geef de mensen brood in de spelen zoals Keizer Kansel zei. Als je volk onder de plak wil houden, moet je een dom houden. Dus dat doen de media, ik ik, principe, ik heb vaak opgemerkt, als bepaalde berichten worden verteld in de Nederlandse media, en ga gaat luisteren naar de buitenlandse media, en bij dus dat de berichtgeving in Nederland toch een beetje gemanipuleerd wordt en niet juist is. Ja, maar u gelooft niet dat de buitenlandse media, dat daar berichten gemanipuleerd worden? Bij ja, mij is het dan opgevallen, maar goed, de meeste mensen die kijken, ik lees, ik kijk, gaat naar buitenlandse zenders, mm -hmm. ik lees ook veel buitenlandse kranten, dus als je die dingen leest, dan kom je toch op de nodige dingen te weten die eigenlijk niet worden verteld. Ja precies, dus u gaat ook eigenlijk op zelf onderzoek uit, u gaat ook kijken van ja maar ik krijg dit bericht voorgeschoteld, de jongeren die moeten werken ja, ik voor Ik de... kan u nog een voorbeeld geven van een ja. jaar of acht geleden, er werd dus in de, dus in de media gemeld in Nederland, ja, de treinen in Nederland rijden slecht omdat de bladeren op de rails zijn. Maar in andere landen is het nog erger. Dus ik, heb ik heb dus gekeken ge geke geke geke op tel dat het is dus de buitenlandse dus, het bleek dus. In het buitenland rijdt de trein wel goed, in Nederland niet. Ik heb ook de NOS, ge NOS gebeld. Ik heb gezegd, wat jullie vertellen, de nieuws klopt niet. Ja, we zullen dat rectificeren, zelfs na 7, 8 jaar. En we zijn nog niet in geslaagd om dit bericht te rectificeren. Ja, ja, u, u praat heel snel, meneer Koek. Ik probeer even te, te, te, te begrijpen wat u zegt. U zegt dus... Uh, Tijdens de berichtgeving over dat er veel bladeren op de rails lagen. Ja? Daar is veel over gezegd, en dat klopt inderdaad. En u heeft dus ook uitgezocht dat in buitenland de treinen gaan reden. Ondanks alle bladeren, er was niks aan de hand. Inderdaad, dat klopt. En, en ik heb de NO's gebeld. Ik heb dus gezegd, ja, wat jullie hebben verteld in het nieuws, dat klopt helemaal. Die zei: ja, de berust op een misverstand, we zullen het rectificeren op teletekst. Ik, ik was nog acht jaar lang op die rectificatiepodies. Uh, dus... Nee, en, en waarom dat op een misverstand, meneer Koek? Omdat, omdat het dus uh, het was een foute berichtje was, want het was niet in heel Nederland, het was in Oost-Nederland, vertelde de NOS bij. Ah, okay. Ik vind het wel, ik vind, uh, dat meen ik oprecht meneer Koek, ik vind het echt heel leuk dat u belt en dat, dat ik iemand aan de telefoon heb die, ja, die echt onderzoek doet, die dus uh, een bericht wat, wat, wat, wat u krijgt, dat u dat niet gelijk voor waar aanneemt. Ja, nee, want het punt wat u over u vertelt. Kijk, er wordt gezegd dat door de opwarming van de aarde het ijs smelt. Maar ik heb het geprobeerd met een ijsblokje in warm water, die smolt niet. Denk je in mijn koud water smolt die wel. Dus ik ga altijd dingen onderzoeken. Ja, u heeft, dat, u heeft dat zelf thuis, gaat u dat dan uitproberen? Ik heb het uitproberen met een ijsblokje. Ik heb het ijsblokje gedaan in warm water, hij smolt niet. Ik deed hem in koud water, smolt het ijsblokje wel. Dus wat ze vertellen over de opvang van de aarde. Dat eigenlijk ook niet. Ja, maar dat kunt u niet vergelijken met de zon, meneer Koek. De zon heeft toch een hele andere warmte, denk ik, dan dat u thuis kan nabootsen. Ja, nee, maar wat, ik ben altijd iemand die gaat met altijd onderzoeken. Ik ben iemand die, die, die een beetje ongelovig gedormt ja, is. Ja, ja, ja. Nou, ik vond het uh, leuk om even te horen zo. Even de andere ja, kant. Het nou, is heel succes, dat programma, ik geniet altijd. Nou, dat is fijn om te horen. Ik wens u nog een goede nacht, meneer Koek. U nog een gezegende nacht. Ja, dank u wel. Goeiemorgen. Hetzelfde dag. Ik ga naar Abdel. Goede nacht. Nou, hallo. goede nacht. Je, ja, onder... je bent onderweg uh, zo te horen? Ja, inderdaad. Ik zit er dus snel. maar ik ga wel zachter rijden. Dan hoor me me wat beter. Ja. Uh, ik wil hem graag uh, mengen in het onderwerp van uh, vannacht. Uh, want uh, uh, ja, voor mij, uh, wat, wat, ik echt, uh, wat me opvalt in het nieuws vanaf 2001 eigenlijk... ...is uh, ja, een nieuwe hype en uh, ik vind dat ook een pure vorm van manipulatie. En dat is echt gewoon telkens weer uh, negatieve berichtgeving in de kranten, in het nieuws, in de hele ja, wereldnieuws over de islam. Hm. Dus elke keer is het weer raak, elke keer wordt er weer wat geks geroepen door de wilders of dergelijke. En het wordt alleen maar gekker en gekker en niemand die er wat van, uh, van, van, van, van zegt eigenlijk. Want ja, als je zelf... Zelfs roept van, nou, mensen moeten hun hoofddoekjes belasting gaan, betalen nou. Dan denk ik bij mezelf van, god, kom op joh, hoe ver wil je nou gaan? Dat, dat hmm. is het meest belachelijke wat ik ooit in mijn leven vind, echt waar heb uh, gehoord. Ja. Dus er wordt angst, angst wordt er uh, uh, verkondigd, ja. ja, gezeid, dat, dat, dat sowieso, dat echt gewoon zeker. En dat merk ik ook onder de burgers. Kijk, uh, ik ben uh, zelfs gewoon een, uh, ja, een praktiserende moslim, ik heb Nederlandse vrienden. Uh, ja, op mijn werk heb ik uh, Nederlandse collega's en dergelijke en uh, niet moslim collegas En dan is elke keer weer van, hé, hey, uh, ja, hoe zit het eigenlijk hiermee? Want er uh, wordt dit en dat geroepen. En elke keer is het gewoon totaal waar, niet onderbouwd, totaal niet onderzocht. Mm -hmm. Maar ja, roep maar gewoon wat geks, dan word je lekker weer bekend en... Uh, in de hoop dat je dan uh, weer wat, wat stemmen krijgt of dergelijke. Ja. Maar ja, ik vind toch wel uh, aan de andere kant denk ik dan bij mezelf van kom op. Uh, is er niemand anders dan, dan de moslims die daar wat van moet opmerken? Mm -hmm. of, of, of, of wat van moet zeggen? Ja. Want wat, wat moet je bijvoorbeeld dan op je werk uh, rechtzetten, Abdel? Waar heb je het ja. dan bijvoorbeeld over? Wat voor discussies gaan er aan de ja Bijvoorbeeld, bij, bij uh, ja, uh, waarom onderdrukken jullie vrouwen? Oh, oké, okay. onderdrukken wij vrouwen? Ja, dat doen jullie. Ja, hoe doen wij dat dan? Ja, door de vrouwen hun hoofddoek te laten dragen. Hallo, ja, denk ik ben mezelf van hoeveel vrouwen die hebben, uh, hebben geen vader, geen broer, geen zus of Nederlandse moslima's. Die dragen een hoofddoek. Dan denk ik bij mezelf, door wie word jij onderdrukt dan als jij helemaal geen familieleden hebt die je kunnen onderdrukken? Nee. Het is totaal geen onderdrukking. Het is juist een vorm van respect en juist een vorm van schaamte. En als we kijken naar andere geloven, bijvoorbeeld overal waar je een Maria-beeldje ziet, zie je een Maria-beeldje met een hoofddoek. Nou, nee. werd zij dan ook onderdrukt? Is dan mijn vraag. En als ik bijvoorbeeld 20 jaar geleden... Zag je bijvoorbeeld in, in, in, in Zeeuwse steden bijvoorbeeld, was het heel normaal dat, een, dat een, een vrouw in traditioneel Zeeuwse kleding liep. En dat was een, een, een soort van een hoofddoek, werd hij dan ook onderdrukt denk ik dan. Ja, en ja. dat is maar een vorm hè, van, van, van, van, van, van, van, van dit soort manipulatie mm -hmm. En zo heb je echt tig voorbeelden. Ja, maar ik denk dat het ook heel erg meespeeld dat er ook een soort van eh, onderbuikgevoel verspreid wordt. Wat vaak helemaal niet ook dan berust op de waarheid. En dat dat denk ik het probleem is. Ja, oké, okay, maar uh, hoe... Uh, ja, uh, geef daar eens een voorbeeld van, bijvoorbeeld. Van, van... Nou, ik, ik, ik denk dat, het, dat een onderbuikgevoel veroorzaakt wordt door uh, bijvoorbeeld dat je, dat je leest dat een uh, bepaalde bevolkingsgroep uh, bijvoorbeeld naar Nederland komt. Waar we het net over hadden met de, een van de voorgesprekers. Dat je, uh -huh. dat je denkt, ja, ze pikken al het werk af en uh, wij kunnen nu vervolgens niet meer aan het werk, Dat je dan eigenlijk al bij voorbaat die mensen... Uh, ja, dat je ze eigenlijk afschrijft, dat je denkt, ja, ja eh, die horen okay, hier niet. Ja, oké, maar dat, dat dan, het is het misschien wel een extreem voorbeeld. Maar dan ga ik toch wel even een beetje terug naar uh, 1950, in de tijd van Hitler. Uh -huh. Die, die, die, ja, die had ook, het begon ook met haat verspreiden. En die joden hebben dit gedaan, die joden hebben dat gedaan. Die joden hebben onze economie, eh, economie ja. kapot gemaakt. En, en, en totdat er zo een eh, vorm van haat verspreid werd... Dat mensen gewoon echt tegen een groep ze... uh, uh, ja, van alles te roepen en, uh, en tot, uh, tot zulke uh, ja, vreselijke daden wegkomen. Dan ja. denk dus ik bij mezelf: van kijk, ik wil hem daar niet mee vergelijken. Maar ik vind echt wel, ik als moslim zijn merk het misschien meer als een, een niet-moslim, maar ik vind echt wel. Dat, dat, dat, dat er echt gewoon scheef naar de moslims wordt gekeken. Ja. Ik wil niet zeggen ja. dat iedereen natuurlijk een, een, een, een liefertje is. Onder elke volk heb je wel een aantal mensen die dingen verkeerd interpreteren of dingen verkeerd begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat je een volk over, uh, overheen moet scheren. Dat is nee. gewoon echt vreselijk. Ik ja. ken zoveel moslims die een goede baan hebben, die goed gestudeerd hebben. en toch gewoon echt gewoon verkeerd worden aangekeken. Ja. En dan denk ik bij mezelf: van, nu ja, creëer je juist uh, zoiets. Ja. Integratie we roepen allemaal integratie. Maar ja, als je als, als moslim zijnde en uh, Nederlands afstreekt. En goed gestudeerd en een goede baan uh, hebt gehad bijvoorbeeld. Of uh, zelfs hebt. En dan nog en dan zo wordt aangekeken. Dan denk ik bij mezelf van kom op. Nou is het echt gewoon dat iedereen in een hoekje wordt geduwd. En dan kun je juist zulke acties verwachten van, ja. van waar, waar de mensen het juist over hebben. Ja, ja. ja ik kan me heel voorstellen dat je, dat je, ja, dat je daar ook boos over maakt. Dat je, dat ja, je, natuurlijk. Ja. Maar ik, daarom vind ik het wel heel goed dat je belt, Albel. Want ik, als we het nu over media-hypes hebben en over manipulatie... Ik, ik denk dat misschien ook al... Een, ik weet niet, moet je maar zeggen of, of, dat, of dat waar is. Of dat je dat deelt, die mening. Uh, huh? dat, dat een deel van... van uh, de berichtgeving, dat, dat, ook het, uh, dat het probleem is dat er ook heel weinig bijvoorbeeld moslims aan het woord komen. Dat je dat, ja, dat het absoluut. eigenlijk absoluut. weinig absoluut. voorkomt. Absoluut. ik Ikzelf ben uh, gelukkig uh, ja, nauw betrokken bij een van de moskeeën hier in Nederland. Mm -hmm. En dan uh, meestal uh, hebben we bijvoorbeeld... Uh, het is echt een hele open moskee. Uh, we hebben uh, telkens mensen uit de buurt, gewoon Nederlandse mensen die nieuwsgierig zijn... en die een rondleiding willen in de moskee. Of scholen, hele klassen die langskomen... En dan is echt op het einde van zo'n zo rondleiding, is van al echt ongelooflijk. Is dit islam? Ja, echt waar. Dit is islam. En, ja. en je hebt echt geen andere dingen die je voor ons op weg? Absoluut niet. Dit is hoe wij ons geloofadiseren. Ja. Zo gaan wij met mensen om. En dan is echt gewoon van dat mensen totaal op een ander gezet worden. En we krijgen ook niet de mogelijkheid om onszelf uh, te verdedigen of in ieder geval, om het juist uh, uit te leggen. Want het is meestal een negatief beeld hè, van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Mohammed B en zo zijn ze allemaal. Nou, ja, ja. absoluut niet. Want ik ja. kende maar eentje en die heeft zich gehandeld, maar iedereen wordt over één kam heen maar niemand mag zijn mond overdoen. Niemand mag een keertje bij Baant of Donk, uh, Van Doop komen of bij Palom Witteman. om even de boel uh, ja, recht te zetten of even, even alles duidelijk te maken. Ja, ja en, en, en als het gebeurt, dan loopt het ook vaak weer uit de hand of dan is het een heel ex ja, extreem absoluut. persoon. Ja. of bedoel, precies ja. de verkeerde personen worden daar naartoe gehaald. Ik noem maar wat. Een groepje gekken uit België bijvoorbeeld. die worden naar voren gehaald. en, en, en die mogen dan namens, hè, zogenaamd namens de moslims praten. Terwijl alle moslims afstand nemen van zulke mensen. Ja. En zelfs die die, ken, die, die, die roepen gewoon vrij vrijdag spreken van luisters. Wij hebben niks te maken met, wij distancieren ons van dit soort mensen die de islam een verkeerde naam geven. Maar ja, helaas wordt dat niet op tv laten zien en helaas wordt dat niet uh, in, de, in de media zeg maar, bekendgemaakt. Nee. Dus ja, dat sta je dan met de mond ja. vol tanden. En ja. alles klopt zich in je op. Maar ja, jij kunt het helaas niet uitleggen. Ja, maar mag, mag ik dan een vragen, Abdel? Ik bedoel, hoe, hoe lang woon je al in Nederland? Hoe lang, uh... Ik ben geboren en getogen in Nederland. Ja. En, en wat doet dat dan met jou? Want je, je kan het heel goed uitleggen. Je, je stipt volgens mij ook precies aan waar nu het probleem zit. Ja, ja ik ken je Kijk, uh, Ik weet niet wat het doel is van, van Wilders. Maar ik, echt, uh, ik zelf persoonlijk... Ik denk dat het echt gewoon averecht van uitpakken. Waarom? Uh, ik zelf deed helemaal niks aan mijn geloof tot en met 2001. Want toen zag ik alleen maar negatieve berichtgeving. Toen dacht ik van: is de islam al zo slecht? Of lopen die mensen nou de boel voor de gek te houden? Ja. En toen ben ik juist gaan lezen over de islam. Toen ben ik de islam gaan bestuderen. En toen wist ik van: dit is het ware werkelijke geloof die echt niemand wat, wat, wat aandoet. Maar ja, helaas wordt dat niet zo in de, in de, in de berichtgeving bekendgemaakt. En ik ken vele Nederlandse moslims. En de eerste vraag die ik ze stel is, waarom ben je moslim geworden? Zegt hij, juist omdat ik al die negatieve berichtgevingen in de, in de kranten zag, ben ik even gaan lezen en dan zag ik het tegenovergestelde. Ja, dus dan, ja. zeg ik, dan denk ik wel in mijn achterhoofd van, nou, het komt allemaal wel een keertje goed, maar helaas uh, op deze manier. Ja. Dus wat je dus net zegt, eigenlijk door 2001? Toen ben je ja, eigenlijk... door wat er in Amerika gebeurde en wat daarna allemaal gebeurde aan, aan, aan negatieve zaken en berichten. En, en, en waarom ben je dan gaan geloven op dat moment, Abdel? Omdat je zoiets had van ik word, ik word onderdrukt? Uh, nou, nee, dan krijg je allerlei vragen. Want je dient, je dient elke keer die, die, zaken uit te leggen in je klas, bijvoorbeeld op school of op je werk of op je stageplek. Van ja, ben jij een moslim? Ja, ik ben een moslim. Oh, nou, dus jij bent ook een terrorist, hè? Hallo? Ja, ja, ja. Ja, dus jij bent ook een slapende cel, hè? Ja. Sorry, maar waar heb je het over? Ja. En, en dan begin je dus te lezen van: hallo, is dat nou, nou echt zo? Ja. Of, of uh, hebben ze het helemaal verkeerd? Dus en dit... dan ga je natuurlijk je geloof bestuderen. En dan zie je dat het echt totaal anders is. En dat dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat gewoon echt totaal anders uh, wordt uitgemeten. En, uh, en, uh, en uh, ja, in het bericht even volkomt. voorkomt. Ja. En, en, en heeft het jou uh, erbij geholpen? Geeft, geeft het geloof jouw ja. kracht? Geeft het, geeft het dat je... Ja, yeah? absoluut. Geeft het hou vast? Absoluut, Mij heeft het echt gewoon geholpen. En nou ja, voel ik me natuurlijk... Ik sta veel sterker in de schoenen en, en ik kan het ook mensen natuurlijk op de juiste manier uitleggen. En mensen geven ook aan van nou dit vind ik dus echt prettig. Nou gelukkig heb ik jou als collega of gelukkig heb ik jou in mijn klas zitten. Want ik dacht echt dat het zo en zo in elkaar zat. Maar blijkbaar zit de volk heel anders in de stil. Ja, ja. Nou, ik wil, je, ik wil je in ieder geval bedanken dat je uh, belde. Ik vind het fijn om eventjes, uh, inderdaad juist bij zo'n onderwerp over hypes en over uh, ja, ja, ja. beeldvorming, dat je, dat je belde. Dus dat... Uh, ja, heel u goed. ook echt bedankt voor, uh, voor, uh, dat we een woordje mocht doen. En uh, ja, echt een uh, ja, fijne programma en een uh, ja, fijne nacht verder natuurlijk. Ja, hetzelfde. En uh, werkza, Abdel. En uh, nacht. Bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Nou, dag. Dag. U kunt uh, meepraten. Misschien bent u zometeen wel de laatste bellen over dit onderwerp. Belt u dan 0800-1121. En don't turn around. Aan de telefoon heb ik uh, Peter. Goeie nacht. Je wilt ook reageren op de uitzending. Je bent in Marokko geweest in 2001. Ja, ik, ik wil in eerste instantie uh, zeggen dat ik uh, Abdel heel goed uh, begrijp. En uh, ook voor uh, Abdel en andere moslims. Uh, Salam alaikum en merhaba in Holland. Dus uh, welkom in Nederland. Um, maar jongens, het is niet alleen bij ons zo. Het is ook bij jullie zo. Want... Ik heb dus de andere kant van de medaille in 2001 letterlijk en figuurlijk meegemaakt in Marokko. Ja. Wat gebeurde dat, er? Pardon? Wat gebeurde er in Marokko toen? Nou, toen dus die aanslagen geweest waren, er waren. Ik heb je net als voorbeeld in het uh, voorbereidend gesprek heb ik gezegd. Van uh, we waren uh, dagelijks van te volgen waren we met uh, mensen waar we uit gaan eten. Nu was is het natuurlijk al een rabat, dus waren ontzettend veel uh, rangen en standen heersen in die uh, stad. Mm -hmm. En uh, nou, die mensen, er waren erbij, die uh, wilden daarna geen omgang meer met mij hebben, omdat ik een westerling was. Ja. En wat heeft dat met jou gedaan toen op dat moment? Uh, daar heb ik uh, enorm onder geleden. Daar heb ik toch echt wel een hele tijd uh, een, uh, ja, een zware opdoffer van gehad. Ik was uh, eigenlijk teleurgesteld in die mensen. En ik bedoel, en nogmaals, hou me ten goede. Ik ben niet uh, tegen moslim of tegen absoluut niet. Want uh, ik heb er met heel veel liefde en plezier gewoond en gewerkt en geleefd. Alleen, ja, het, het wordt allemaal zo eenzijdig. En wat is dus de hype in dit gebeuren? Ja. Het wordt allemaal eenzijdig over Nederlanders en over Duitsers en zogezegd. Maar, uh, ja... En wat, wat, wat kunnen we hiervan leren, Peter? Moeten we het nieuws zelf beter onderzoeken? Moeten we ook andere bronnen zelf uh, gaan, gaan ja, bekijken? Ja, ik denk het wel. En, en ja. meer uh, programma's uit het volk, daar had die jongeren net helemaal gelijk. In. En er is één hele belangrijke spreuk in uh, de Koran. Want ik heb me er ook in verdiend. En die geldt voor zowel Nederlanders als boeddhisten, als moslims slims. Wijs nooit met één vinger naar een ander, want je wijst automatisch met drie vingers naar ja. jezelf. Ja. Dus ook, ook vooral uh, kritisch, uh, kritisch het nieuws bekijken en ook ja. blijf het gesprek met elkaar aangaan. Ja, en, en we hebben de mogelijkheden. Jongens, stop eens met pornofilmpjes en spelletjes te bekijken op Google, maar onderzoek de dingen. Dan gebruik je een computer zoals die uh, bedoeld ja. is. Ja. Maar niet uh, met uh, Twitter, ik ga nu strijken en uh, ik moet straks nog met de onderdierenarts. Ja. Peter, ik wil je bedanken voor je, voor, je, voor je korte slot aan deze uitzending. Twee uur durende uitzending over de hypes en over manipulatie. Ik wens je goeienacht. Graag gedaan. Oké, okay. Tot zover ook dit, de onderwerp over dus hypes en manipulatie. Dit kwam allemaal voort uit een theatervoorstelling die op dit moment bezig is. En die heet Breaking the News. En meer informatie over die theatervoorstelling op breakingthenews.nu. Zometeen het laatste nieuws met Juri Stubenitski. En na vier uur gaan we heel veel muziek draaien. Onder andere ook van de Radio 1 Week CD. En die is deze week van Lana Del Rey.